9 uur, het los Journaal, door Alt Megens. ABN AMRO moet voor zeker de helft in handen van de staat blijven. Dat staat in het plan Beter Bankieren van PvdA-leider Samson. Door ABN AMRO niet naar de beurs te brengen... ontstaat volgens hem een divers bankenlandschap... met de private bank ING, de corporatie Rabobank... en ABN AMRO als een bank in overheidshanden. Het is volgens Samson belangrijk dat ABN AMRO... een nieuwe lange termijn toekomst krijgt. In het plan van de PvdA-leider staat dat geduldige investeerders... een deel van de bank zouden moeten kunnen kopen. Hij denkt dan aan pensioenfondsen en andere grote beleggers. Het is nog maar de vraag of ABN AMRO echt in overheidshanden kan blijven. Commerciële banken zeggen dat er sprake is van oneerlijke concurrentie... als een bank de staat achter zich heeft. Bank en verzekeraar SNS Real heeft in de eerste zes maanden van dit jaar... de netto-winst meer dan verdubbeld. De winst steeg van 53 miljoen euro vorig jaar naar 115 miljoen dit jaar... De winst had een stuk hoger kunnen uitvallen, maar SNS moest opnieuw flink afschrijven op de aanhoudend verliesmakende vastgoedfinanciering. SNS zegt dat alle mogelijkheden worden bekeken om de bank te versterken, waaronder de verkoop van bedrijfsonderdelen. Maar daar is nog geen besluit over genomen. SP-leider Roemer noemt de Europese sanctie op een te groot begrotingstekort een belachelijke boete. Hij is niet van plan zo'n boete te betalen als Nederland de norm overschrijdt. Over my dead body, zegt Roemer in een vraaggesprek met het Financiële Dagblad. De SP-leider noemt het idioterie van Brussel... om niet naar de omstandigheden te kijken... maar alleen naar een maximaal tekort van 3% in 2013. Nederland is een van de grootste netto-betalers. Spanje krijgt ook meer tijd. Dat moet voor iedereen gelden, al dus roemer. De SP wil 2013 juist gebruiken om extra te investeren. De Surinaamse president Bouterse zegt dat hij geen geld heeft gegeven aan het Quakoo-festival. Gisteren zei zijn kabinetchef dat Suriname 50.000 euro uittrekt om het noodlijdende festival te ondersteunen. Bouterse zegt nu dat de Surinaamse regering alleen een bemiddelende rol heeft gespeeld in de financiële perikelen rond het festival. Eerder had de gemeente Amsterdam al laten weten dat een financiële bijdrage aan het Quakoo-festival van Suriname niet zal worden geaccepteerd. Het weer afwisselend, zon- en stapelwolken. Bij matige zuidwestenwind wordt het 23 graden in het noorden... en zo'n 25 graden in het zuiden. Morgen en in het weekend volop zon... met op zaterdag en zondag zo'n 30 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Op de A2 ten bos richting Eindhoven was er een pechgeval Er staat nu nog 9 kilometer tussen sint Michielsgestel en Bokstel. Alle rijstroken zijn weer open. Een spoedreparatie op de A10-ring van Amsterdam... tussen Osdorp en Knooppunt meer staat 2 kilometer. De linker is dicht. Het levert ook file op op de A4 richting Amsterdam... voor weer meer 3 kilometer. Op de A13 en daarna richting Rotterdam... nog langzaam rijden tussen Delft-Noord en Knooppunt polderplein Het had te maken met ongelukken vanochtend op de A20 richting Gouda. Daar staat nu nog 7 kilometer... tussen Knooppunt Ketelplein en Knooppunt de Brechtseplein. Alle rijstroken zijn weer open...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 Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is donderdag 16 augustus. We zijn in afwachting van de werkloosheidscijfers over afgelopen maand. Om half tien komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met gegevens. En dan hoort u ook op deze zender André Meinema. Er zijn problemen bij het schoolvervoer, maar er worden ook steeds meer scooters gestolen. Daar is wat op bedacht. Scooters en brommers zijn nog steeds heel gewild met dieven. Het zou daarom goed zijn als we net als exclusieve auto's... een soort voertuigvolgsysteem krijgen. Paul de Waal is van de brancheorganisatie BOVA. Goedemorgen, meneer de Waal. Goedemorgen. Dat volgsysteem, is dat de oplossing? Het is een van de oplossingen. We zien dat het aantal gestolen scooters jaar na jaar toeneemt. De kans dat je scooter gestolen wordt is echt vele malen groter dan dat je auto gestolen wordt. En dan, er zijn een aantal oplossingen. Mensen die moeten zorgen dat ze wat minder makkelijk gemakzuchtig omgaan met hun scooter. Dus beter vastzetten. Maar gemeentes die zouden vaste palen moeten neerzetten met beugels waarin je een scooter kan vastzetten. Dat zijn allemaal zaken die ook nu al kunnen gebeuren. En daarnaast zit er een nieuwe ontwikkeling aan te komen. En dat is een, een, een betaalbaar systeem waarmee je een scooter kan uitrusten. Want dat is geloof ik wel het kernwoord, betaalbaar. Want tot op heden zijn het vooral de duurdere auto's die ermee uitgerust zijn. Ja, het, het waren tot op heden ook dure systemen. En die, die, dat, dat kan niet uit uh, op een scooter van een paar duizend euro. Dan is het systeem even duur als, een, als de scooter zelf. Maar als we dat uh, flink kunnen terugbrengen naar een paar honderd euro misschien... dan, uh, dan wordt het interessant. Uh, en dan, dan kan je uh, verzekeraars ook overtuigen om de premie te verlagen... Uh, nou, en Daar zitten we nu in. Er lijken systemen aan te komen die betaalbaar zijn. Er zijn gesprekken met verzekeraars. Uh, het zou mooi zijn als die kunnen toezeggen als je zo'n systeem uh, monteert dan gaan wij de premie verlagen en dan, dan wordt het een aantrekkelijke combinatie. En je kan hem dan ook inderdaad echt opsporen? Je weet precies waar de scooter is? Ja, dat werkt met, met gps, wat ook in je navigatiesystemen zit. Het, en met gsm, dus het signaal van een, van een telefoon. En dan kan je bijvoorbeeld op je telefoon of op je computer... kan je zien waar je scooter staat en of die verplaatst wordt of niet. En je krijgt een signaaltje als er iets mee gebeurt wat niet hoort. En dan kan je, er, kan je snel actie op ondernemen. Van auto's weten we dat die altijd ver weg verdwijnen, of niet altijd maar gewoon heel vaak, bijvoorbeeld richting uh, Oost-Europa. Ja. Waar blijven scooters eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. We denken wel dat voor een deel er de ook uh, georganiseerde bendes uh, achter zitten. Uh, sommige worden gestript, sommige worden doorverkocht. Uh, maar goed, dan ben je eigenlijk al te laat. Uh, dit systeem is er juist voor om heel snel na de diefstal te kunnen ingrijpen. Zelf achteraan gaan uh, politie erbij halen. Je weet immers waar je scooter zich bevindt. Dus dan kan je ook uh, actie ondernemen. Als je alleen maar weet dat die weg is, dan, uh, dan sta je met lege handen letterlijk en figuurlijk. En het is dusdanig ingebouwd dat het ook weer niet makkelijk door dieven uh, te slopen is? Daar gaan we vanuit. Maar We, we gaan uh, samen met een aantal partijen dit najaar eens naar die systemen uh, kijken. En dat is natuurlijk wel een voorwaarde. Als je het heel makkelijk eraf kan halen, is het, uh, is het ook problematisch. Overigens zul je dan wel weer ook een, een seintje krijgen dat er iets mis is. En kan je nog proberen snel naar die locatie van je scooter te gaan. Afhankelijk van hoe ver je daar vandaan bent. Dus het zal hoe dan ook enerzijds een drempel opwerpen voor, uh, voor dieven. En anderzijds uh, de verzekeraars verleiden tot lagere premies. En dat is, uh, dat is goed nieuws. En durft u voorspelling aan? Wanneer zou zo'n systeem ingevoerd kunnen worden? Nou, begin volgend jaar zou best kunnen. Nou... Wie weet. Dan bellen we in ieder geval tegen die tijd nog een keertje. Meneer de Waal, dank u wel voor het gesprek. Jo, dag. Goedemorgen. Gemeenten bezuinigen flink op schoolbusjes voor leerlingen met een beperking. In meer dan 100 gemeenten krijgen ouders van deze leerlingen te horen... dat ze het vervoer naar speciaal onderwijs zelf moeten regelen. Volgens adjunct-directeur Anna Schipper van scholenorganisatie VOS-ABB... is er ondanks eerdere klachten niet door de gemeente naar hen geluisterd. Nee, nee. Daarin maken gemeenten natuurlijk een eigen keuze... En um, wij hebben ook steeds gezegd, de gemeente ga in gesprek met onderwijsbesturen uh, in je gemeente en uh, ga kijken wat je daaraan kunt doen. Ja. Het is natuurlijk zo dat ieder kind heeft recht op onderwijs en soms is dat onderwijs alleen maar te geven op een hele speciale instelling, een speciale school en... Dan kun je niet zeggen, dan moeten de ouders maar zelf zorgen dat het kind daar komt. Want in heel veel gevallen is dat niet mogelijk. Nou zeggen de gemeente, want dat is een van de argumenten die gehanteerd wordt... het is wel een relatief groot bedrag voor een relatief klein aantal kinderen. En het voorbeeld van de gemeente Waalwijk wordt daar genoemd. 200 kinderen, 700.000 euro. Ja, en gaat het dan in alle gevallen om kinderen die naar het speciaal onderwijs gaan... want ook voor kinderen waarvan de ouders een, je zou kunnen zeggen, een wat uh, bijzondere levensovertuiging hebben regelt de gemeente ook leerlingvervoer. Ja, dat dus, wordt bij elkaar opgeteld. Dat wordt bij elkaar opgeteld. Ik vind dat je daar wel een onderscheid in moet maken. U vindt vind eigenlijk dat... dat je het onderscheid moet maken... Dat, uh, tussen het geloof en een handicap? Absoluut. Kijk, een, een geloof is natuurlijk toch een keuze die ouders maken. En um, daar zou je toch kunnen zeggen... in elk geval kunnen de ouders daar zelf een bijdrage in geven. Een financiële bijdrage. Maar een kind dat een hele bijzondere onderwijsbehoefte heeft... dat echt ook in het kader van pas dat onderwijs alleen maar gegeven kan worden op een school waar aan die behoefte kan worden uh, voorzien. Dat moet je gewoon zorgen dat, dat, uh, dat het kind op die school kan komen op een hele goede manier. Maar beide groepen worden nu, uh, nu getroffen. Ja, maar als gemeente kun je daar natuurlijk best een keuze in maken. Je kunt zeggen: um, Speciaal onderwijs is een, uh, is een recht voor kinderen, daar hebben kinderen recht op. Um, een school met een hele bijzondere geloofsovertuiging... waardoor het kind anderhalf uur in de taxi moet zitten... naar een gemeente heel ver weg. Daarvan vind ik... Uh, kun je zeker een, bijdrage, een financiële bijdrage van ouders vragen. In elk geval in gesprek gaan en van geval tot geval bekijken. Ja. Ik vind dat voor kinderen voor het speciaal onderwijs een heel ander verhaal. Wat zijn nou precies de gevolgen? Want als dit nou uh, doorgaat, betekent dat dan... dat die kinderen geen onderwijs meer krijgen? Of dat die ouders inderdaad gewoon zelf geld bij moeten leggen? Ik denk dat, dat dan veel, kind, veel meer kinderen thuis komen te zitten en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Juist in het kader van passend onderwijs is het de zorgplicht van schoolbesturen... om te zorgen dat ieder kind een passende plek heeft en dat ieder kind die plek ook heel snel krijgt. En ook zo thuis nabij mogelijk. Nou, dat kan natuurlijk niet zo zijn dat de gemeente zegt van... Uh, maar sorry, dat vervoer moeten ouders dan maar zelf betalen. In heel veel gevallen kunnen ouders dat niet. Hoe denkt u dat dit uh, verder gaat? Want het is natuurlijk een kwestie, een zaak, die, uh, waar de gemeenten over gaan. Dus moet dat ja. per gemeente worden opgelost? Ja, je zou natuurlijk wel als, als rijk, uh, overheid invloed kunnen uitoefenen. En, en wellicht uh, gemeenten kunnen beïnvloeden via VNG... Eigen gemeente waar ik woon uh, en ik ben ook een beetje bij de politiek betrokken. Daarvoor heb, daar hebben wij gezegd van uh, wat er ook gebeurt in het leerlingvervoer en het speciale onderwijs, gaan wij niet snijden. Nee, maar het is dus gewoon een eigen gemeentelijke politieke ja. keus. Ja. En ja. elke okay. gemeente kan een afweging kan er maken. kan hun eigen keuzes maken. Ja. Precies. Rester. Dus het ligt ja. op het lokale niveau en okay. dan ja. krijg je dit landelijke beeld waar ja. wij het nu uh, net over hebben gehad. Mevrouw Schipper, het beeld is me duidelijk. Dank u wel voor het gesprek. Anna Schipper dus, jurkdirecteur van scholenorganisatie VOS ABB. Deze Hallman moet vandaag voor de rechtbank verschijnen... voor de moord op zijn broer, honkbal-international Gregory Hallman. Hij stak hem vorig jaar november neer. Gregory was een groot honkbaltalent. Hij speelde bij Seattle Mariners, een Amerikaanse profclub... die uitkomt in de Major League Baseball. Het gebeurde kort nadat het Nederlands honkbalteam wereldkampioen werd... Halman was, was daar zelf niet bij. Um, Hendrik Willem-Hofs, die volgt de zaak. Want uh, Hendrik Willem, wat is er toen gebeurd? Ik hoor op een of andere manier... Uh, Henrik Willem, uh, we moeten volgens mij eventjes opnieuw beginnen. Want ik hoor jou ergens wel, maar helemaal in de verte. Dus uh, niet alles was te verstaan. Want uh, nee, ik heb de situatie geschetst uh, vorig jaar na het WK. Halman was niet bij dat uh, wereldkampioenschap en stak vervolgens zijn broer neer. Wat gebeurde er allemaal? Jason en uh, Gregory, Jason de jongere broer. Gregory dus de uh, speler van de Major League in Seattle. Die was over, Hij heeft een appartement in uh, Rotterdam. Daar was zijn broer ook. En uh, op een uh, zondagnacht uh, heeft Jason dus zijn broer uh, neergestoken. Die is uiteindelijk uh, aan die uh, verwondingen overleden. Grote schok in de honkbalwereld in Nederland. Dit waren hele bekende broers uh, in, die, uh, in die wereld. En uh, ja, de... Uh, de broedermoord waar het nu om gaat vandaag is natuurlijk een hele dramatische Shakespeareaanse uh, aangelegenheid. En ik sprak zojuist met Maarten Koolsloot. Hij is auteur van het boek Hongbalgoud en hij volgt de zaak op de voet. En volgens hem wordt het voor zowel familie, vrienden als ja, de hele Hongbalwereld vandaag eigenlijk een hele bizarre en zware dag. Ik heb uh, contact gehad met de vader, niet met uh, iedereen in de familie. Uh, dit is voor uh, ja, iedereen die hierbij betrokken is natuurlijk een hele bizarre dag. Uh, het is een hele ja, verdrietige omstandigheden waaronder het uh, gebeurd is. En uh, de afgelopen maanden heb ik met heel veel uh, ja, bekenden gesproken spelers, coaches uh, in Nederland in Amerika. En wat je overal hoort is gewoon de enorme schok uh, die vandaag niet voorbij is. Uh, die vandaag misschien nog wel net zo sterk is als het de dag nadat het gebeurd was in november uh, is. Zijn familie en vrienden boos op Jason? Uh, wat je vooral uh, hoort is uh, dat ze het uh, hem niet kwalijk nemen onder de omstandigheden waaronder het uh, gebeurd is. Dus dat ze zeggen van uh, het is een... Uh, ja, we kunnen dat niet voorstellen dat hij dat normaal gesproken gedaan zou hebben. Omdat het zulke uh, goede vrienden waren. Die broers die hingen heel vaak met elkaar aan de telefoon. Ook als Greg in Amerika was en Jason hier. Uh, dus hij was op dat moment uh, niet de normale Jason die de mensen kenden. Dat is wat iedereen zegt. Waarschijnlijk is het een psychose geweest. Ja, dat is wat uh, voor zover week het weet ook erkend wordt... door iedereen die erbij betrokken is. Uh, we zullen natuurlijk vandaag horen ja, hoe de, de, bijvoorbeeld de officier erover denkt... of de, de arts die hem uh, uh, bekeken heeft. Maar dat is hetgene wat er nu over bekend is. Want uh, deze broedermoord is natuurlijk zeer dramatisch... maar ook omdat ja, ze eigenlijk helemaal geen hekel aan elkaar hadden... Maar juist hele goede vrienden waren. Zeker. Uh, Gregory speelde in Amerika bij de Seattle Mariners. Uh, ooit was Jason ook in beeld om een contract daar te krijgen. Dat ging niet door. Uh, Jason ging daar vaak naartoe. Uh, werd er eigenlijk als een soort van uh, ja, gelijke bijna uh, behandeld. Hè. Ze trokken daar ook veel samen op. Uh, er is natuurlijk een oceaan tussen, maar daar hadden ze ook veel uh, contact. En eigenlijk ja, iedereen, ook, zelfs die, die in Amerika erover spreekt... die had het idee alsof, ze bijna, ja, uh, dat, het, die, alsof die zee er bijna niet was, so, Kloos waren die jongens. Uh, hier in Nederland ook, buiten het seizoen, uh, spraken, ja, waren ze, eigenlijk met ze wonen natuurlijk ook daar samen. Maar ze zaten wel allebei op een klein beetje een doodpunt in hun carrière... op het moment dat ze uh, eind vorig jaar uh, daar uh, in Rotterdam-West in het appartement zaten. Uh, daar staan alle twee uh, reden om uh, na te denken over een sportieve loopbaan. Uh, Gregory die was voor het tweede seizoen in de Major League uh, actief geweest... Maar werd toch na een aantal wedstrijden weer teruggezet naar het ene hoogste niveau. Dus de vraag was, wanneer krijg ik nou ooit die echte kans om ja, echt hier een uh, grote jongen te worden? En krijg ik die wel? Nou, die vraag die was nadrukkelijk aanwezig op het moment dat hij toen in uh, Nederland was. En Jason die had het Nederlandse team gemist uh, voor het uh, wereldkampioenschap. En, en eerder in het seizoen was hij ook niet uh, bij het Nederlands team voor de toernooien in Nederland. Dus de vraag voor hem was, haal ik dat uh, nog, het Nederlands team? Dus sportief gezien waren er uh, zeker uh, vragen voor de jongens op dat moment? Ja, honkbal is honkbal zeker niet heel erg groot in Nederland. Is dit te vergelijken met, ik zou maar zeggen, een uh, bekende voetballer... als uh, Robin van Persie, die uh, wordt neergestoken door zijn broer. Is dat het niveau waar er ook op, uh, naar gekeken wordt door de honkbalwereld en misschien in Amerika? Nou, het, natuurlijk, het is uitzonderlijk dat uh, twee broers in welke sport dan ook op, op zo'n niveau uitkomen. Hetzelfde soort talent hadden wat de jongens hadden. Ik moet zelf wel eens denken, hoe zou het nou Wesley en, en Rodney Snijder, hetzelfde soort verhaal. Uh, als je het in zo'n context ziet, dan kan jij natuurlijk wel bedenken ja, hoe ho, ho, um, opmerkelijk dit is, hoe bizar eigenlijk dit is. De bijdrage was van Hendrik Willem Hofs. Straks Louis van Gaal over het verlies tegen de Belgen. Chris Kaks bij de ANWB met de verkeersinformatie. Het lijstje files is niet al te lang, maar hier en daar toch wel wat vertraging. De A2, Den Bosch richting Eindhoven bij Bokstel Noord, 5 kilometer. Er is nog altijd een spoedreparatie gaande bij Amsterdam aan de ring A10. Daardoor in de file tussen Geuzeveld en de afrit Rai, 6 kilometer. En vanwege die spoedreparatie aan de vangrail is de rijstrook dicht. Bij Rotterdam gaat het allemaal een stuk beter. Het heeft allemaal te maken gehad met het ongeluk op de A20. Alle rijstrokken zijn weer vrij naar Gouda. Op de A15 richting Rotterdam staat nog 3 kilometer bij knooppunt Benelux. Daar is de linkerijst ook nog dicht. Richting Gouda staat 10 kilometer vanaf knooppunt Ketelplein tot aan knooppunt De Debrechtseplein. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. I can't recall why I had to go. Another day, another place. Blue skies, sunny side. I call you up to hear your voice, it tears me down. I love that sound. Jacqueline Govaert, overigens ook samen met Ellen Clark. Wherever I go. ABN moet een uh, staatsbank blijven, ABN AMRO. En de bankaire sector moet eerlijker worden. Dat is uh, kern van het plan dat de Partij van de Arbeid presenteerde. Diedrich Samson, lijsttrekker, partijleider. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet ABN AMRO nou niet naar de, be naar de beurs? Dat was toch altijd de bedoeling? Ja, dat was misschien al de bedoeling vlak nadat we in al die ongelukkige omstandigheden zaten en uh, de bank overeind hebben gehouden en genationaliseerd. Want dat was toen heel hard nodig. Maar je ziet nu, um, ook twee jaar verder, uh, en een aantal lessen uh, verder. We hebben de commissie de wit achter de rug. Dat korte termijndenken in de bankwezen desastreuze gevolgen kan hebben. En korte termijndenken, dat realiseer je weer als je een bank naar de beurs brengt. Waarom is dat. Waarom is het dat. Oké, okay, maar het lange termijnbelang was destijds, en dat zei uw voorganger Wouter Bos, ook van de Partij van de Arbeid, destijds minister van Financiën. Het lange termijnbelang was uh, ons belang allemaal als belastingbetalers, wij gingen er dan weer aan verdienen. Ja, dat doen we op dit moment trouwens ook. Want uh, voor die 30 miljard euro moet je natuurlijk geld lenen, daar betaal je rente over. Maar die rente is lager dan het dividend dat we van die bank terugkrijgen op dit moment. Dus je, uh, je kan stellen dat als we de bank nog tien jaar in handen houden, is die 30 miljard ook weer teruggediend. Um, maar bovendien, wij stellen niet voor om helemaal geen enkel onderdeel van de bank aan een ander uh, uh, over te doen. Maar dan wel aan lange termijn beleggers, pensioenfondsen kan je dan aan denken. En dan heb je dus niet een beursgenoteerde bank. Maar dan heb je een bank die in handen is van mensen met een lange termijn visie. De dus... overheid heeft zo'n visie, maar ook okay. uh, beleggers als pensioenfonds. Dus wel aandeelhouders, maar buiten de beurs om. Dat bedoel ik. Zoiets. Maar dan heb je nog een aantal problemen. Ik noem eventjes um, de andere banken. Die klagen nu al steen in been over de oneerlijke concurrentie. spaarrente bijvoorbeeld die is hoger bij ABN AMRO. En zeggen ze ja, dat komt omdat ze staatssteun hebben. Ja, kijk, de oneerlijke concurrentie, er is concurrentie tussen banken. De Rabobank is ook een totaal andere bank, ook niet beursgenoteerd. Maar ook niet in handen van uh, overheid? Nee, maar dat klopt dus. Dan hebben we straks een heel divers bankenlandschap. Uh, van Een bank die deels in staatshanden is, een bank die uh, totaal op de beurs genoteerd is, ING, en een coöperatieve bank. Heel veel andere landen hebben ook uh, dat type mixen. En dat is verstandig om, om een gebalanceerd landschap van banken te hebben en niet alles op de beurs... Of alles in staatshanden allebei is onverstandig. Nee, Deze, ja, nee, maar die banken het zeggen. Het is, het, is, het is oneerlijk. Want wij kunnen nooit concurreren met een overheid die is zo groot, zo machtig en heeft zoveel geld op een of andere manier beschikbaar. Dat kunnen wij in de markt nooit mee concurreren. Ja, over het algemeen zeggen, bedrijf, beursgenoteerde bedrijven dat ze beter uh, functioneren dan staatsbedrijven. Dus uh, die concurrentie kunnen ze wel aan. Kijk, het is juist verstandig om in het uh, landschap van banken een bank te hebben die. Uh,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 Gaat dat maar door. En daar willen wij een einde aan maken. Overigens niet alleen door de ABN AMRO uh, op deze manier een nieuwe toekomst te bieden, maar nee. ook door een aantal andere regels aan te scherpen, om ervoor te zorgen dat banken eindelijk eens ophouden om met hun roekeloze gedrag onze welvaart op het spel te zetten. En denkt u dat Europa het goed vindt? Want uh, Europa is nogal kritisch over uh, dit soort operaties. Ja, dat is waar, maar je ziet het zo overal in Europa gebeuren. Ik bedoel, in Ierland zijn alle banken genationaliseerd. en die gaan voorlopig ook echt niet terug naar de buurt. Maar Ierland, dat stond echt op het uh, punt van omvallen. Dat was in Nederland hè, als land. Dat was in Nederland natuurlijk niet het geval. Nee, uh, Ierland en Nederland hadden exact dezelfde situatie, alleen Nederland had het geluk dat uh, onze bankensector ietsje kleiner was... en uh, ietsje minder desastreus aan toe was. Maar in beide situaties is hetzelfde gebeurd. Er is ingegrepen door een nationale overheid. Daarbij zijn delen van banken of soms zelfs gehele banken genationaliseerd. In heel Europa zitten ze nu met de vraag... wat doen we met die banken in de toekomst? En in heel Europa maken men ja. andere afwegingen dan een paar jaar geleden... waarin iedereen zei, oh, die dingen meteen weer naar de beurs, geen enkel probleem. We hebben nu gezien... Wat banken die puur op korte termijn winst richten, wat die kunnen aanrichten. En dat wil ik voorkomen. En nou is er nog iets wat we nu toch over Europa hebben. Het Financieel Dagblad heeft u vast gezien. En anders heeft u misschien wel van gehoord vanochtend via de radio. Daar staat een interview met een andere lijsttrekker, Emiel Roemer van de SP. Grote letters: moet ik die belachelijke boete betalen. als het tekort groter is dan 3%. Over my dead body, zegt Emiel Roemer. Wat zegt u dan? Ja, kijk, die 3% is onverstandig volgend jaar. Uh, dat heeft te maken met het feit dat de hele eurozone in een recessie belandt. En dat we nu geen krimp nodig hebben, maar juist groei. Maar dreigen met veto's of het niet betalen van boetes, dat, dat helpt uh, over het algemeen niet. Zeker nog, in dit geval zal het zeker niet helpen. Het wat is wel iets het... anders. Ja, maar wat het is, is wel het gevolg. Wacht even, u mag zo het, ja. uh, uitleggen wat u vindt dat er uh, gedaan moet worden. Maar het is wel het gevolg van natuurlijk de afspraken die zijn gemaakt. Als je eroverheen gaat, moet je een boete betalen. Ja, maar in die afspraken staat ook dat in... In die afspraken staat ook dat in... in... Ja, we zullen dat nooit weten. Uh, in de afspraken staat ook dat er een mogelijkheid is... volgens mij wilde hij dat zeggen... dat er een mogelijkheid is om er van af te wijken. Daar gaat Emil Roemer ook over in het Financieel Dagblad. Dan heeft hij het over de afwijking bijvoorbeeld van Spanje. Ik probeer uh, nog eventjes uh, wat feiten met u te delen... in de hoop natuurlijk dat uh, Diederik Samson uh, terugkomt met de lijn. Maar de lijn is zo dood als een pier, zeggen wij dan... Sven Korkerman, dat hebben wij. We zitten weer in een goed gesprek. Wordt het opeens afgebroken? Ik, ik, ik, <laughs> het, ik, ik heb niet het. desalniettemin... Ja. Uh, uh, uh, oh, hij komt terug. Bent u daar weer, meneer Sampson? Ja, ik was er weer. Ja, u was er dankjewel. weer. Ja, ik weet niet, misschien uh, meneer Roemer op de lijn... Uh, <laughs> uh, maar <laughs> je weet het niet. Zou dat maar uh, ik, ik, ik was uh, aan het zeggen, wij waren bij die 3%. We hadden het over de boete. Uh, ja. En toen was u aan het zeggen, in die uh, afspraak of in die richtlijnen staat ook... en op dat moment viel u weg. Ja, daar staat ook dat je kortstondig, kortstondig kunt afwijken van uh, die 3%, als het onverstandig is om te, veel, te snel te bezuinigen. En in dit geval is die situatie aan de orde. De eurozone duikt in een recessie, Nederland groeit maar heel matig, de werkloosheid stijgt, we hebben nu groei nodig en geen krimp.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 Um, en dat kan gewoon. Europa is daaraan toe. Je ziet ook andere landen krijgen wat uitstel om die 3%-norm te gaan halen. Anje. Nederland kan daar ook om vragen. Dreigen met veto's of krachttermen gebruiken, moet je niet doen. Maar in de essentie is het dus zo, u bent het met de analyse eens... dat je eroverheen mag gaan, maar u vindt dat de woorden die daarbij worden gebruikt... de dreigementen, zoals u zegt, dat is een tikje overdreven. Nou, je kijkt vooral naar de termijn na 2013. Dan moet je natuurlijk wel naar begrotingsevenwicht toe gaan. En je moet er vooral voor zorgen dat je niet als Nederland in je eentje staat. Wij komen alleen maar samen uit deze crisis. Alleen een Europa wat werkt zal Nederland weer laten werken. We kunnen, we kunnen ons niet zelf los van de rest uit deze crisis werken. Als je denkt dat je met veto's of het dreigen van het niet, niet meer betalen... Uh, Europa verder helpt, dan vergis je je. Goed, het is niet over my dead body, wat u betreft. Het was even met hindernissen, waarvoor excuses. Um, maar ik dank u wel voor het gesprek, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid. Sven, ik nog nog maar eventjes aan. Goedemorgen. Uh, Sven, goedemorgen. Waar uh, ga jij het allemaal aan? Nou ja, over de crisis in de economie gesproken. Over een paar minuten worden de nieuwe werkloosheidscijfers van het Centraal Bureau ja. voor de Statistiek bekend. Ik ga Althans erover... over de maand <coughs> juli, hè, de afgelopen ja. maand. Ja. Zeker. Ik ga erover doorpraten met Catalene Paschier, die is serlid en binnen de nieuwe vakbond verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ja, het is wel spannend, want uh, als we toenemen, dan zitten we toch wel weer in de puree. Ja, hoewel de groeicijfers uh, lichtelijk positief zijn. Uh, Vorige maar, de week hadden we een masseltje, of eerder deze week eigenlijk. Ja, 0,2% groei. En nu wil die nieuwe vakbond dat de overheid meer gaat doen om uh, banen te creëren en te behouden. Nou ja, de vraag is dan, hoe dan precies? Precies. Wat heb je nog meer? Verder uh, praten we door over de hoge oplopende kosten... van de gezondheidszorg. Hadden we het gisteren ook ja. al over en eigenlijk de hele week. Uh, ik praat met uh, iemand van de AMBO, dat is de Oudere Bond... en die wil dat artsen kritischer gaan kijken... naar lang doorbehandelen en eerlijk tegen oudere mensen zeggen... dat het misschien wel geen zin meer heeft... om de kosten in de klauwen te houden. En in Italië is een flinke rel uitgebroken... over een gedenkteken voor een fascistische... veroordeelde oorlogsmisdadiger. Met belastinggeld. Dat kan daar. En daar horen we straks meer over. In... We luisteren. Goedemorgen Nederland, dankjewel Bert. En eerst nu het nieuws, hier is Dorot Meegens. Radio 1, het NOS Journaal. Als dat PvdA-leider Samson ligt, dan blijft ABN AMRO voor zeker de helft in handen van de staat. We hoorden hem net hier op de zender in het plan. Beter bankieren pleit Samson voor een divers bankenlandschap. Met de private bank ING, de corporatie Rabobank... En ABN AMRO als een bank in overheidshanden. Geduldige investeerders zouden op termijn een deel van de bank moeten kunnen kopen. Dan denkt hij aan pensioenfondsen en andere grote beleggers. Een Russisch passagiersvliegtuig heeft na een bommelding een noodlanding gemaakt op IJsland. De Airbus van Aeroflot was op weg van Moskou naar New York... toen een anonieme beller, een medewerker van Aeroflot, belde en zei dat er een bom aan boord was. In het toestel zaten volgens de eerste berichten 253 mensen. Na de landing op IJsland is de Airbus ontruimd en het toestel wordt nu doorzocht.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 Zijn we vorige maand de grens van een half miljoen werklozen gepasseerd? Of nog net niet? Economieredacteur André Meijnema. Ja hoor, want in de maand juli zijn er 7.000 werklozen bijgekomen. Het cijfer van de vorige maand is wat bijgesteld. En het totale aantal mensen zonder baan en op zoek naar werk in ons land... komt uit op 510.000, oftewel 6,5 procent van de beroepsbevolking. Gekeken naar het aantal werklozen is dat het hoogste aantal... sinds begin 1996, dus ruim 16 jaar geleden... Mei vorig jaar nog 400.000 werklozen. Dus in 14 maanden zijn er meer dan 100.000 werklozen bijgekomen. Niet alle werkzoekenden hebben een WW-uitkering. Want het zijn nog maar bijvoorbeeld net werkloos. Of krijgen nog loonloon betaald. Of hebben geen recht op WW. Dat zijn er nu 298.000. Dat zijn er 7.000 meer dan een maand geleden. En de werkloosheid stijgt nu al bijna een jaar langzaam maar gestaag. En ook al behoort ons land tot die schaarse eurolanden. Met een lage werkloosheid. Toch zijn er natuurlijk een half miljoen. Ruim een half miljoen. natuurlijk een heleboel mensen. De dubbele recessie. De economische malaise als gevolg van de eurocrisis. Die gaat duidelijk ten koste van. De werkgelegenheid Minder banen, minder werk. Er wordt geregoniseerd. Bedrijven gaan over de kop. En dan groeit het leger werkloos natuurlijk snel meer mannen. En vooral meer oudere mannen zitten zonder werk. André Meijnenma was dat hierover doorgepraat. Zo meteen met cellid Katelen en Bas Gier bij Sven Kokkelman. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. A ah, en verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Eindhoven drie kilometer vielen bij Vught. Dat is de naslijp van een pechgeval. Er is een spoedreparatie gaande aan de vangrail op de A10 tussen Geuzeveld en de Afridraai, 6 kilometer. De linker rijstrook is dicht. En op de A20-hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt de Brechtseplein nog 7 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Meer dan een half miljoen werklozen, u hoorde het net van André Meijnenmaat. Het kabinet moet alles op alles zetten op het behoud van banen, zegt de FNV. Ouderenbond is kritisch over artsen die ouderen te lang doorbehandelen. Italië in de ban van een rel over het eerbetoon aan een fascistische oorlogsmisdadiger. En het ochtendhumeur krijgt u ook. Het is vier minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels Jager is vanochtend in Wageningen. Waar de weermannen steeds vaker worden gebeld door angstige festivalorganisaties. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. Meer dan een half miljoen werklozen uh, Dat waren de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zojuist gepresenteerd. En nu wil uh, de FNV dat het kabinet alles op alles moet gaan zetten om behoud van banen te verzekeren. Ik ga erover doorpraten met uh, mevrouw Paschier, die is uh, van uh, de FNV en ook lid van de SER-Catalene Paschier precies uh, te zijn. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilt het kabinet oproepen om uh, alles op alles te zetten om banen te behouden. Hoe? Wij willen uh, zowel banen behouden als uh, nieuwe banen organiseren. En we willen ook dat er uh, meer aandacht wordt besteed aan de oplopende jeugdwerkloosheid. Dat is ja. echt een heel groot uh, probleem. Uh, Wij willen uh, ervoor zorgen dat er minder nadruk komt op dat, al dat bezuinigen. Het bezuinigen leidt ertoe dat we eigenlijk steeds minder geld hebben, uh, geen vertrouwen en te veel sparen. We moeten gewoon meer besteden en bedrijven moeten meer investeren. Maar er moet ook geld op het en... zijn? Dat geldt, ja, maar het interessante is natuurlijk: als je een staatsschuld hebt zoals we nu hebben, dan kun je zeggen: we gaan allemaal minder uitgeven. Je kunt ook meer verdienen uh, en dat uh, levert veel meer op... ook om de, de staatsschuld terug te dringen. Maar, dus wij maar hebben mevrouw, eigenlijk wassie, een verkeerde recept. Het gaat recept. slecht met het bedrijfsleven. Het ene bedrijf naar het andere valt om. Faillissementen zijn aan de orde van de dag. Hoe wilt u dan meer gaan verdienen en zorgen dat mensen hun nou, werk houden? Het merkwaardige is dat uh, in Nederland eigenlijk de economie uh, redelijk uh, goed functioneert... maar dat wij last hebben van uh, uh, gebrek aan vertrouwen. Uh, de de eurocrisis uh, leidt ertoe dat bedrijven daar ook uh, problemen zien. En uh, doordat wij ook een overheid, hebben die de nadruk legt op dat bezuinigen en besparen. Dat moet van Europa, uh, zie, dat weet u toch ook? Dat, dat moet van Europa, maar Europa heeft uh, vrij algemene regels. En als Nederland, 3% begrotingsrekord maximaal en daar, ja, zitten, en daar zitten wij overheen. Dus wij moeten inlopen, anders krijgen wij een boete. Wij moeten inlopen, maar Nederland en Duitsland zijn de landen... waarvan iedereen in Europa weet dat die de, uh, de economische motor zijn. Nou, Duitsland met in de, ja, de Duitsland, met Nederland in, de in dat, Nederland. Ja, Nederland zou dat ook kunnen zijn als Nederland meer nadruk zou leggen op investeren en uh, uh, zeg maar economische groei. Ja. Als wij zouden laten zien dat wij daar in een paar jaar tijd met investeren en economische groei een veel betere uitkomst economisch hebben dan uh, wat we nu hebben, dan ja. denk ik niet dat Europa daar een groot probleem van zal maken. Maar waar komt het geld vandaan om te investeren? Want er is geen geld. Er is uh, een heleboel geld. Daar gaat nog steeds heel veel geld om. Wij, uh, zeggen bijvoorbeeld, nou, wij zeggen bijvoorbeeld: Kijk naar de woningmarkt, waar het nu helemaal volstrekt uh, vastloopt, al sinds de eerste crisis in 2009. Ja. Um, daar is echt noodzakelijk een uh, veel uh, dapperder plan dan wat het kabinet uh, durft. Ja, maar als je de We woningmarkt hebben... gaat hervormen, hoe krijg je daar dan banen? Oh, daar krijg je heel veel banen uit, hoe? want als je de woningmarkt eh, hervormt... dan krijg je om te beginnen eh, weliswaar aan de ene kant... dat je eh, in de langere termijn perspectief eh, die hypotheekrente aanpakt... maar dat je ook eh, veel zekerheid schept over wat dat voor de korte termijn betekent. Dan ga je bijvoorbeeld eh, investeren in eh, ver, verduurzaming van de woningvoorraad. Je gaat projecten naar voren halen, je maar gaat mensen uh, hebben, die, kantoren ombouwen. Um, ja, maar de, de bedrijventerreinen staan al, weet ik hoe lang, leeg. En ja, mensen gaan is, geen uh... huizen kopen in deze tijd... want de koopkracht nee, dat... daalt en er moet worden bezuinigd. Precies. Nou, maar dat is, is het wat niet nou zo want iedereen, zeggen, dat iedere, uh, ja. iedere deskundige zegt dat je de, de arbeidsmarkt moet gaan hervormen? Het ontslagrecht moet versoepelen? Dat nou, soort maatregelen heeft, moet nemen de, om de werkgelegenheid te verbeteren? Er werken, zijn heel regen, veel deskundigen te, die be, dat En u gaat daar telkens voor liggen. Nee, er zijn heel veel deskundigen die dat zeggen. Maar die zeggen, al die deskundigen kunnen helemaal niet uitrekenen hoeveel dat oplevert. Dus het feit dat men de arbeidsmarkt wil hervormen... is in Nederland, eh, nog van de Europese Commissie, nog van de OESO, van iemand anders... een opdracht waar men verwacht dat Nederland daar nou zoveel eh, mee gaat verdienen. Wel een aanbeveling, het is heel erg een de Nederlands de debat. Ja, Het is een heel erg een Nederlandse discussie. Dat is niet waar. Dat zijn internationale rapporten waarin Nederland wordt opgeroepen om dit, uh, om dit te ja, gaan Ja, de, de, de flexibiliteit in Nederland staat eigenlijk niet te. Discussie. Er is een een, de enige discussie die we met elkaar hebben, die wij ook voeren als vakbeweging, is dat er te veel mensen in flexbanen zitten. Uh, en, dat wij, en dat dat overigens ook heel veel jongeren zijn, waarvan wij zeggen, die moeten gewoon uh, een normaal dienstverband krijgen. Ja, wij maar hoe dan? En wie gaat dat betalen? Want een bedrijf moet toch winst maken voordat ze nieuwe mensen in dienst kunnen gaan nemen? Nee, een bedrijf moet vooral het perspectief hebben dat het kan functioneren en inderdaad kan verdienen. Daar is vertrouwen en investeren veel groter belang dan of je korte termijn winst hebt. Maar dat haken. geld moet je toch eerst hebben, anders ga je op de fles? Het is toch ja, geen Oost-Europese maar... werkvoorziening? Nee, dat klopt. En uh, wij zeggen dus ook steeds... Uh, dat geld hebben wij met elkaar wel degelijk... Als, mensen, uh, als bedrijven en mensen niet gaan sparen, maar juist gaan uh, besteden. Dat doen ze alleen maar als ze vertrouwen hebben in, uh, in de economie. Maar en ze moeten toekomst. ook het geld hebben. En de schulden ja. lopen op. Wij horen dag in dag uit over schulp, schuldhulpverlening, loonbeslag. Dat is toegenomen. Mens, mensen moeten toch geld hebben om dingen te kopen? Ja, mensen precies. Nee, Maar nogmaals, ik, wij zeggen ook dat mensen geld moeten hebben. Maar daarom moet je dus niet de ambtenaren op de nullijn zetten... En uh, gaan bezuinigen op uh, alle mogelijke zaken, zoals uh, kinderopvang... waar zelfs de CDA zich nu ook uh, van distancieert. Maar wat heeft het bezuinigen op de kinderopvang... nou weer met werkgelegenheid te maken? Nou, die heeft er, uh, dat heeft er zelfs ook mee te maken... omdat uh, ouders die uh, te, te hoge kosten voor kinderopvang moeten maken... Uh, zich gaan afvragen of ze nog wel uh, willen werken. Ze gaan uh, bijvoorbeeld uh, maar we hun kind weghalen uit... Uh, ja, het heeft ook te maken met bijvoorbeeld de werkgelegenheid... in de kinderopvang, waar uh, uh, zeg maar nu wachtlijsten bestaan voor peuterspelenzalen... omdat in de kinderopvang te duur is geworden. Ja. Daar zijn dus banen, er worden mensen werkloos in de kinderopvang... terwijl mensen kinderopvang nodig hebben. En dat is dus het rare in Nederland. We hebben uh, in de, uh, binnen tien jaar... Uh, stroomden er enorm veel mensen uit, uit de overheid... He, de, de, vanwege de vergrijzing. Ja. Uh, we hebben heel veel mensen nodig in werk en in de zorg... en weet ik waar allemaal, in de techniek. Ja. En op de korte termijn hebben we werkloosheid. Die loopt op door al deze bezuinigingen... Uh, en door een uh, weinig vertrouwenwekkend beleid. Terwijl we nu juist nou. moeten investeren in de jeugd en in die banen. Maar mevrouw Paschier, het is toch geen spel zonder grenzen? De werkloosheid loopt op omdat uh, het, het slecht gaat met de economie? Ja, maar dat is dus een vicieuze cirkel. Het gaat ook slecht met de economie, omdat er uh, het verkeerde beleid wordt gevoerd. Uh, Nederland is niet van nature een land waar het economisch slecht gaat. Nederland heeft een, een goede infrastructuur. Ja, nogmaals, omdat de combinatie van de crisis... de financiële en de bankencrisis en de eurocrisis... en, en, uh, en het verkeerde beleid ertoe leidt... Uh, dat, wij, uh, dat de economie tot stilstand komt. En ja, wij we... zeggen, die economie moet weer bewegen. En om die te laten bewegen, moet je investeren... En als je investeert, dan gaan mensen ook weer verdienen... dan gaan bedrijven verdienen, dan ja. gaat men ook weer uitgeven... en dan kunnen we ook die staatsschuld terugbetalen. Maar is de kop boven het verhaal dan FNV dubbele punt... Den Haag laat Brusselse begrotingsregels alsjeblieft los... om de werkgelegenheid te redden? Nee, wij zeggen... We gaan over, doe nou een verstandige mix van bezuinigen en investeren... en doe niet zo'n kortzichtige mix van alleen maar bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En dat is wat een aantal politieke partijen ook zeggen in uh, Brussel... en in Nederland en in uh, andere landen um, En dat is ook wat uh, ze in Frankrijk zeggen. Dat is een debat wat in uh, de Europese Commissie zich heel goed van bewust is. Uh, er is nodig dat landen zoals Nederland en Duitsland en een aantal andere landen... die op zich economisch uh, potentieel goed kunnen functioneren... Ja. dat die ook werkelijk draaien en bewegen en verdienen en besteden. Ja. En uh, dat is het belangrijkste uh, recept om uit deze crisis te komen. Katalijn Paschier, Serlid en... Uh binnen de nieuwe vakmond, de FNV heet dat nog officieel geloof ik... Uh, verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid. Ik dank u wel. Ja, goedemorgen. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u het bijzonder interesseert. De X-51A is een experimenteel vliegtuig... dat in de toekomst in een uurtje de afstand Amsterdam-New York... moet gaan overbruggen. Het toestel spatte gisteren overigens bij zijn eerste proefvlucht uit elkaar... In zoverre in het begin heeft zo'n vliegtuig ook als passagierstoestel kans van slagen gezien de mislukking van de Concorde. Luchtvaartdeskundige Benno Baksteen heeft het antwoord. Dat is ja, zeer de vraag, want uh, vliegtuigen zijn waanzinnig efficiënt, lopen ongeveer 1 of 40. Maar als je door de geluidsbarrière heen gaat, dan uh, neemt de energieverbruik factor 3 toe. En dat is het probleem met de Concorde. Het moest dus heel duur zijn en de markt daarvoor is klein. En dus uh, ja, stonden ze meer aan de grond dat ze vlogen. Het was niet erg, want ze hadden die vliegtuigen cadeau gekregen. Maar voor dit nieuwe vliegtuig uh, wordt het heel interessant... want ook dat gaat meer energie gebruiken dan de moderne Airbus of een Boeing. Ja, en wie heeft het ervoor over om nog uh, een paar uur eerder... aan de andere kant van de wereld te zijn? Het lijkt heel leuk, maar hoeveel mensen hebben het geld ervoor over? Dus samenvatten. Technisch vind ik het zeer interessant... maar commercieel vind ik het een riskant avontuur. Al dus, Benno Baksteen heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan naar goedemorgen Nederland, @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Wageningen. Terug naar Nieuws de Jager. Waar tientallen beeldschermen op een uh, kantoorvloer staan. En hier uh, aan een bureau zie ik 1, 2, 3, 4, 5 schermen. Op de ene schermen uh, zie je de buien, andere de wolken. Als je nu naar Nederland kijkt zie je droog en uh, steeds onbewolkter dat het wordt. Maar meteoroloog Phil uh, van Hagen van Meteoconsult, hoe uh, zag het er gisteravond uit? Gisteravond zijn er een aantal onweersbuien over het land getrokken. Zoals je ziet, rond half zeven, zeven uur is er een bui ontstaan... boven Zuid-Holland, die langzaam in de avond naar Noord-Holland is getrokken. De donkere vlek op de buienradar? Dat is de donkere vlek op de buienradar. Daar is het, heeft het behoorlijk op geomweerd. Er zijn ook flinke windstoten op geweest. Maar over het algemeen zijn die niet boven de 75 kilometer per uur gekomen. Nou, stevige, stevige buien, maar uiteindelijk viel het mee. Maar er werd gevreesd voor zware omstandigheden. Heeft u dan op Vanavond contact met, met, met festivalsorganisaties? Ja, we hebben heel veel contact met, met festivalsorganisaties, ook met tentenbouwers die, die verantwoordelijk zijn voor, voor tenten bij evenementen. Uh, gisteren hebben we bijvoorbeeld ook contact gehad met de Utrechtse uh, Open uh, Introductiedagen en met, uh, met het festival Lowlands die bezig zijn voorbereidingen uh, te treffen voor het festival. En is die aandacht van, vanuit de evenementenorganisaties aan het toenemen voor het weer? Ja, je ziet dat de laatste, jaar, laatste twee jaar de, de aandacht sterk aan het toenemen is. Vooral uh, sinds Pukkelpop, waar, waar de slachtoffers zijn gevallen op het evenement. Dat heeft, uh, ja, heeft nogal wat mensen wakker gemaakt. Dat je als evenementenorganisatie ook echt dat goed in de gaten moet houden... en dat je ook verantwoordelijk bent voor die omstandigheden? Ja, uiteindelijk ben je natuurlijk verantwoordelijk... voor de veiligheid van, uh, van soms wel meer dan tienduizenden mensen... En uh, niemand wil het op zich geweten hebben dat hij uh, uh, verantwoordelijk is voor de dood van mensen. Nou heb ik uh, op mijn telefoon een hele mooie uh, app, uh, een buienalarm, uh, een buienradar heb je. Ja, elke leek kan toch tegenwoordig een, uh, een bui zien aankomen? Ja, nou, het, het, het voordeel van buienrader is dat je inderdaad wel wat dingen aan kunt zien komen. Maar je moet over het algemeen, uh, algemeen wel weten waar je naar kijkt. En uh, buien kunnen zich ook ontwikkelen. Uh, als je niet weet waar je naar kijkt, dan word je alsnog uh, vaak overvallen door het hele slechte weer. Ook daar hebben we voldoende voorbeelden van. Het is een beetje het verhaal als je kijkt naar een beursgrafiek die een hele week stijgt. En dat je dan aandelen koopt en dan de volgende dag verbaasd bent dat de aandelenprijzen 20% gedaald zijn. Net als uh, meteorologie is uh, ook de beurs uh, een vak dus? Het is absoluut een vak, zeker. Als er nou zo'n, nou, laat ik het maar even noemen, een pukkelpopbui... Ik zie trouwens uh, in, in uw mailuitwisseling waar ik even mee spreek... Dat, dat het ook een term is die u zelf gebruikt, de, de pukkelpopbui. Hoe uh, lang van tevoren of hoe kort van tevoren is dat nou, uh, nou aan te zien komen? Nou, Zo'n pukkelpopbui zie je natuurlijk pas op het moment dat hij ontstaat. Maar op het moment dat hij is ontstaan... dan kun je hem ook wel, kun je ook wel enige tijd van tevoren kun je, kun je aanzien komen. Altijd? Of is het soms ook echt last-minute werk? Ja. Soms is het last-minute werk. Maar over het algemeen, als hij eenmaal ontstaan is... dan weet je waar hij naartoe gaat. en kun je ook instanties waarschuwen waar hij naartoe trekt. De grootste angst is voor een bui, onweer, uh, hagel, enorme windstoten... Ja. Maar de komende dagen staan festivals voor heel, heel, andere, ja, heel andere omstandigheden. Een hittegolf, is dat ook iets waar jullie bij worden ingeschakeld? Ja, zeker. Daar zijn we ook mee bezig. Blijkt dat uh, festivalgangers ook veel last kunnen hebben van, uh, van warmte en hitte. Vooral als het een paar dagen achter elkaar is. Uh, we zijn nu uh, de festivals, uh, organisatoren van festivals er al op voorbereiden... dat het dit weekend uh, tropisch warm wordt en uh, de hele dag zonnig blijft... en dat ze maatregelen moeten treffen voor, voor oververhitting van de mensen festivals die u als beerbureau inhuren... die waren ze niet alleen voor slecht weer... maar ook voor te mooi weer eigenlijk. In dit geval ook voor te mooi weer, ja. Dank u wel. Graag gedaan. Bijdrage was dat van Niels de Jager. Straks Italië in de ban van een nieuw gedenkteken... voor een fascistische oorlogsmisdadiger. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1954. Ja, deze dag, 16 augustus 1954... wordt de succesvolste filmregisseur ooit... James Cameron geboren. De man achter Titanic, The Terminator en Avatar... Blacht, bracht tot nu toe slechts twaalf films uit. Maar volgens filmrecensent Abzacht van het AD... kan geen enkele andere regisseur aan hem tippen. James Cameron is verreweg de meest succesvolle filmregisseur... alle tijden. Kijk, iemand die de twee best bezochte speelfilms... alle tijden heeft gemaakt... Titanic en Avatar die heeft natuurlijk veel krediet. I like you, Jack? Head out for the horizon in pocket James Cameron is natuurlijk een man die veel te weinig films heeft gemaakt. Kijk, bij het grote publiek is de naam Steven Spielberg veel bekender, maar Cameron durft meer. Cameron heeft meer lef. Cameron is iemand die uh, zegt van, uh, ik doe het op mijn manier en anders doe ik het helemaal niet. Hè. Hij zou bijvoorbeeld ooit een film over Spiderman maken, daar was ik zeer benieuwd naar, maar dat is niet doorgegaan omdat hij zijn zin niet kreeg en dan, nee, hij sluit geen compromissen. Spielberg is denk ik een regisseur die meer compromissen afsluit. Ik denk dat dat het grote verschil is tussen de twee. In een response normal. How you feeling, Jake? Hey guys. Welkom bij a Jake. Hij zet de norm. Hij legt de lat heel hoog voor zijn collega's. En dat is vooral met Avatar een paar jaar geleden gebeurd. Dat was echt baanbrekend. Dat was echt weer de terugkeer van 3D in de bioscoop wereldwijd. Here sit down. James, okay. hey, Ik heb James Cameron drie keer geïnterviewd. De laatste keer was het voor Titanic 3D. Dat was begin dit jaar. Maar de man is voor een journalist heel dankbaar om mee te praten... Hij neemt geen blad voor de mond. Hij praat echt open over zijn werk, zijn verhouding met de filmmaatschappijen. En dan merk je dat het geen man is met wie je kan spotten. Hè? Hij, uh, hij is zeer dominant. Hij heeft ook een bijnaam. Op de set wordt hij Iron Jim genoemd. Omdat hij van zijn medewerkers en acteurs ontzettend veel vraagt. Hij vergt daardoor ook ontzettend veel van zijn investeerders. Dus die films van hem zijn ontzettend duur. Maar ja de geschiedenis heeft bewezen dat het geld met veel rente wordt terugverdiend. Hij is iemand die echt denkt dat hij de, de king of the world is. Hè? The king of the world. Zoals het, de, de bekende scène uit Titanic. En hij heeft hem misschien ook wel gelijk. Filmrecensent op Zacht van het AD over de meest succesvolle filmregisseur ooit James Cameron, geboren deze dag in 1954. Ik zag jouw Het is voorbij, je spelletjes vervelen. Simone het is nu Cleopatra, de kick. Het is uh, acht minuten voor tien, u luistert naar de KRO op Radio 1. In Italië, want daar gaan we nu naartoe... is een rel ontstaan over de onthulling van een gedenkteken... en een mausoleum voor de veroordeelde oorlogsmisdadiger Rodolfo Graziani. Links Italië is razend omdat dit eerbetoon is aangelegd... op kosten van de belastingbetaler. Angelo Verschaik, onze man in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Uh, wie was die Rodolfo Graziani... Ja, Fanny was een uh, veldmaarschalk in het Italiaanse leger. toen Benito Mussolini, de fascistische dictator. die van 1922-1943 in Italië regeerde. Uh, hij vocht in de koloniale oorlogen in Ethiopië en Libië. En uh, daar heeft hij, uh, ja, om, om de Libiërs en Ethiopiërs onder de voeten te lopen. heeft hij uh, gifgas gebruikt. Uh, daarna is hij nog minister geweest van, die, van Defensie... in de zogenaamde Republiek van Salo... dat is de fascistische republiek... ook onder leiding van uh, Benito Mussolini... Uh, die tussen 43 1943 en 1945 in uh, Noord-Italië bestond. Ja. Uh, nou, die zijn in 1949 dus na de oorlog veroordeeld... voor het gebruik van, die, van het geefgas. En 1955 is hij overleden. Al Alle reden voor een standbeeld dus. Niet dus, zou je zeggen. Waarom toch een standbeeld en nota op kosten van de belasting betalen? Ja... Uh, hij werd dus geboren, de plaats werd over Dat is een plaats net ten zuiden van Rome. En daar werd dus Graciani in, in, in 1882, niet 1982, in 1882 geboren. Ja. En die burgemeester die daar zit, die heeft, laten we zeggen, mm, duidelijke politieke voorkeuren die overhangen naar rechts. Zal ik het, om het even zachtjes uit te drukken. Um, en er staat eigenlijk wel een traditie van het dorp. Uh, het stadje heeft sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk altijd een. Burgemeester gehad van de MSI, de Neofascistische Partij, die net na de Tweede Wereldoorlog opgericht. En dat is niet heel erg gek hoor in dat gebied. Want um, dat is het gebied waar uh, Afide in ligt, dat heet de Agropontina. En dat was in de jaren 30 een Moerasgebied, tot in de jaren 30 een Morasgebied. En Mussolini heeft dat in het kader van de werkverschaving laten drogen leggen uh, door arme boeren uit de door het noordoosten van Italië. En daarvoor zijn de mensen uit het gebied, de moslimen, nog, nog steeds erg dankbaar. En ja. Dus iedereen is eigenlijk daar een beetje fascist. En ach, dat die gifgas heeft gebruikt, denk ik dat niet. Ja, ach, dat hoort er een beetje bij, van oorlog. Dat is een beetje het idee. Juist. Uh, nou hebben we wel vaker de indruk dat uh, een, een deel van Italië het uh, fascisme niet helemaal uh, uit het uh, ge ge gedachtegoed heeft verbannen nog. Klopt dat? Dat klopt. Um, en dat heeft ook wel een beetje de reden wat ik net al zei, dat gebied daar net ten zuiden van Rome, uh, dat is door Mussolini uh, ja, droog gelegd. Dat heeft daar zijn voorspoed gebracht. En heel veel mensen hebben toch wel het idee, en ook zijn, zijn tegenstanders, zijn politieke tegenstanders, moeten dat moeten hem dat nageven dat uh, hij van Italië uh, één land heeft gemaakt. Yeah. Dat hij de basis heeft gelegd voor de enorme, enorme economische groei in de jaren 50. Yeah. Um, maar hij ja, heeft pensioenen ja. ingevoerd, arbeidsongeschiktesverzekering ingevoerd. Weet ja. je, dus, dat is een beetje het positieve idee. Ja, maar ja, goed, meest... uh, moet je horen, Angelo, in Duitsland was ook ja. een meneer, die heeft de snelwegen aangelegd. En uh, ja, die had zeker. ook veldmaarschalken. En die krijgen toch ook geen standbeeld, zal ik maar zeggen, uh, ter herinner in herinnering aan die periode. Nee, dat klopt. Maar uh, Mussolini uh, en Hitler worden hier als twee compleet verschillende uh, entiteiten beschouwd. Ja. Uh, dat Mussolini uh, fout was, uh, dat was voornamelijk vanwege zijn, uh, zijn, zijn bondgenootschap met Hitler. Juist. Goed, uh, uh, niet, ja. de vraag is of het standbeeld blijft of dat links een zin krijgt en dat dat ding alsnog van zijn sokkel wordt gehaald. Uh, er is 150.000 euro uitgegeven, dat geld is al uitgegeven. Ja. En in Italië is het zo, als het dingen helemaal staan, dan worden ze niet zo allemaal weggehaald. Dus ik vrees <laughs> dat hij gewoon blijft staan. Angelo Verschijk, onze man in Rome. Dankjewel. Straks, dames en heren, artsen moeten kritischer zijn over het doorbehandelen van ouderen. Vindt de ouderenbond Ambo. En de presidents- en parlementsverkiezingen in de Palestijnse gebieden gaan waarschijnlijk opnieuw niet door. En u krijgt het ochtendhumeur van Henk Spaan. De ingrediënten voor het volgende half uur. Goedemorgen Nederland. Blijf bij ons hier op Radio 1. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. internet wordt steeds meer een kopie van de werkelijke wereld. Dus dat betekent dat je eigenlijk ook steeds meer kunt ontdekken op internet dingen die we niet wisten. Je moet de mensen een vonk laten overspringen. En als je de mensen die oude spullen laat zien en ook vertelt hoe die mensen ermee gewerkt hebben, dan breng je het heel dichtbij. Dus als je aan een knopje draait, dan voel je dat er iets gebeurt. Ja, dan kun je zeggen van dat is leuk, dat is interessant, dat, dat wil ik ook. TheGids.fm, straks tussen 11 en 12. Radio 1.